12 uur. Dit is Radio 1. Met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. Een hele goede middag. De Roemenen die hier naartoe komen gaan er niet per se op vooruit. Dat vindt de half-Roemeense schrijver Stefan Poppa. En de hoogte en de dieptepunten in de sport volgens programma maken Frank Evenblij. Dat zometeen in de Nieuwsbv. Het NRA Journaal met Jan van der Putten. De supermarkten hebben vorig jaar een omzetgroei geboekt van 2,3 zegt marktonderzoeker GFK. Alleen de supermarkten van Jumbo en de C1000 bleven iets achter. Ze hebben het afgelopen jaar de omzet met maar 2 zien stijgen. De Jumbo-groep is bezig met ombouwen van C1000-filialen... tot Jumbo-supermarkten. De 95 winkels die tot nu toe zijn omgebouwd... voldoen volgens het bedrijf aan de verwachtingen. De Italiaanse marine heeft ten zuiden van Sicilië... 233 bootvluchtelingen gered. Ze werden van een 10 meter lange boot... Gehaald. Vandaag worden de vluchtelingen naar Syracuse in het oosten van Sicilië gebracht. Aan boord waren mannen en vrouwen uit Eritrea, Ethiopië, Zambia en Mali. En ook Pakistanen. Vorig jaar verdrievoudigde het aantal bootvluchtelingen dat de oversteek naar Italië maakte. En dat kwam onder meer door de burgeroorlog in Syrië en de politieke onrust in de Hoorn van Afrika.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 De toestand van de Israëlische oud-premier Sharon is inderdaad kritiek. Hij is in levensgevaar, bevestigt de directeur van het ziekenhuis... waar Sharon wordt verpleegd. Sharon kreeg in januari 2006 een zware hersenbloeding... waarna hij nooit meer echt bij bewustzijn kwam. Hij is nu 85. De ziekenhuisdirecteur zei dat verschillende vitale organen van Sharon het opgeven.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 In Berkel en Rijs is gisteravond een man doodgeschoten. Het is de directeur personeelszaken van de geestelijke gezondheidsinstelling GGZ in Geest. De dader wist te ontkomen. De politie tast nog in het duister over wat er precies is gebeurd, door wie en waarom. Er zijn zo'n twintig rechercheurs op de zaak gezet. De GGZ in Geest is actief in de regio Amsterdam. De doodgeschoten man woonde in Berkel en Rijs bij Rotterdam. Aan de oostkust van Australië probeert de brandweer te voorkomen... dat bosbranden op een vakantieeiland zich nog verder uitbreiden. Gisteren werden door branden al drie campings... op North Stratbroke Island in de as gelegd. Zo'n 900 vakantiegangers werden met extra veerboten geëvacueerd. Volgens de Australische media zijn de bosbranden inmiddels onder controle. Maar voor het weekend worden temperaturen van meer dan 40 graden... en harde wind verwacht. Volgens de brandweer kan het nog dagen duren voordat de branden geblust zijn.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 Radio 1. De TL-buizen zijn uit, het andere licht is gedimd. Ik kan nog net zien wie er naast me zit. En je hoort me gelukkig. De kerstversiering is weg, de tafel zit vol. We kunnen beginnen. De nieuws -BV. Met Felix Murders en Willemijn Veenhof. Willem en ik stellen de gasten aan u voor. Allereerst schrijver Stefan Popa. Hij heeft een half Roemeense achtergrond en maakt zich zorgen... nu de grenzen open zijn voor Roemenen en Bulgaren. En programmamaker Frank even blij. Vanavond en morgenavond wordt zijn twee luik van Bureau Sport uitgezonden. Daarin wordt terug en vooruit geblikt over sport gesproken, heren. De dartfinale natuurlijk van de Nederlander Michael van Gerwen. Nog gezien, Frank? Ja, ik heb wel gekeken, ja. ja? Ja, ik kom, ik, ik, ik kom oorspronkelijk uit Den Haag. En uh, Van Barneveld. die brak uh, ooit door eigenlijk met darten. En daarmee ook het Dart in Nederland. Ja. Dus uh, ik kon toch niet laat om even te kijken. Ik heb genoten. Jij, ja, Stefan? Nee, hoe laat was dat? <grijpt> nou, vraag me dat, Frank. Kijk maar Het naar zijn oogjes. Ja, ja, ja. ja, toen lag ik al uh, in bed, stellen. Het is overigens de tweede dag dat de grenzen open zijn... voor Roemeense en Bulgaarse arbeiders. En dat fronst bij velen de wenkbrauwen. Tweederde van de Nederlanders is namelijk bang... voor criminaliteit, overlast en verdringing op de arbeidsmarkt. Stefan Popa, schrijver. Jouw vader is Roemeen ja. en je moeder Nederlands. Ja. Moeten we nou echt zo bang zijn? Nee, dat denk ik niet. Nee. Nee. Nee. Want ja, ja, je hoort het geveilig uh, zeggen, twee derde van de Nederlanders maakt zich zorgen. Ja. Wa en waarom is dat niet nodig? Ik, ik denk dat dat meer bangmakerij is, dat we, daarom, uh, dat we daar zo bang voor zijn. Tenminste, niet ja. twee derde van de Nederlanders. Uh, meer een, of, alleen in west europa gaan nu de grenzen open, zoals in uh, Nederland en in, uh, Engeland. Die twee landen maken zich ook erg zorgen. Maar in Denemarken bijvoorbeeld, kon de Romeinen al werken en daar is ook geen... Uh, ik zou dus van Roemenen heen gegaan. Nee. We gaan het niet heel lang hebben over de argumenten voor die, die bangmakerij. De redenen, want daar is het de afgelopen dagen al in maanden ja, ja. al zoveel over ge gegaan. Um, wat ik eigenlijk wil weten is... He, we, tussen enorme aanhalingstekens, zijn bang voor de Roemenen. Maar hoe denken die Roemenen er eigenlijk zelf over? Over hier, hier komen werken? Um, er zijn niet heel veel Roemenen, tenminste van die ik heb gesproken... Die naar Nederland willen komen. De meesten willen naar. Die zijn al naar Zuid-Italië of Zuid-Europa gegaan. Sorry. Spanje, Italië. Dus Spanje, veel, Italië vooral. De Roemenen die wel naar Nederland gaan, dat zullen mensen zijn die in de tuinbouw willen werken of andere klusjes doen die, die wij Nederlanders vaak niet willen doen. Ja. Ja. Maar goed. Dus je zegt die die hebben wel zin om te komen of? Want ik bedoel, wij, zij kennen natuurlijk ook de verhalen hier... over, over uh, mensen dertig in een klein fletje worden gepopt... Ja. en uh, veel te la, weinig loon verdienen, terwijl je eigenlijk ja. veel meer hoort te verdienen. Daar gaat het, ter, over dat soort argumenten gaat het ook wel over, neem ik ja. aan. Onder de Roemenen. Jawel, zeker. Maar Nederland is niet het eerste land waar ze aan denken als ze weg willen. En zoals heel veel... Uh, omdat het warmer is in het zuiden van Europa. Dus. Ja, ja, misschien ook. En omdat er veel uh, taalkundige overeenkomsten zijn... tussen de Italianen en de Roemenen en de Spanjaarden en de Roemenen integreren ze daar makkelijker. Of in ieder geval, ze leven daar makkelijker. Ja, Maar wat is er... Want um, jij hebt daar nog familie wonen. Hè? Je, je, je spreekt met mensen daar. Wat, wat is het gespreksonderwerp... als het gaat over verkassen naar Nederland? Wat, wat is er dan... We gaan naar Utopia... of we gaan naar dat ze waar we met z'n dertig opgerookt zitten? Of iets geval een land iets iets de nah, ze gaan Ze gaan er niet vanuit dat ze op een fletje gaan zitten... en dan met z'n allen in een klein hok... daar hun leven uit zitten. Ze gaan er vanuit dat ze naar Nederland komen om een mooi leven te beginnen. Ja. Of om in ieder geval geld te sparen. En dan uiteindelijk weer terug te gaan naar Roemenië... om daar een beter bestaan op te richten. Ja. En dan heb jij laatst een, een opiniestuk geschreven. En uh, daarin zei je van... ja, ik word eigenlijk een beetje moe van het gezeur over... Uh, dat we met z'n allen zo bang zijn. Jij zei van, die discussie zou eigenlijk moeten gaan... over hoe je kan voorkomen dat die arbeidsmigrant... in dit geval dan de Roemenen hier in zo'n nare positie terechtkomen ja, ja, in, in zo'n klein, zo klein hokje ja. of dat ze uitgebuit worden. Ja, exact. En mijn belangrijkste punt was nog dat de Roemenen zelf ook niet zitten te wachten om naar Nederland te komen en te emigreren uit hun eigen land waar ze zijn opgegroeid, waar ze hun taal kunnen spreken, hun eigen taal en waar ze zich eigenlijk goed voelen. Ze komen naar Nederland om, omdat ze eigenlijk geen keuze hebben. Niemand gaat voor zijn plezier uh, emigreren. Omdat ze in armoede leven. Ja, omdat ze in armoede leven of omdat... Uh, de politiek hen te corrupt is. Omdat ze denken dat ze dan hier veel meer kunnen verdienen. Ja. Nou en voor hun familie ja. kunnen zorgen van hieruit. Ja, uit. precies. En hoe lang zullen ze dan hier blijven? Nadat ja, dat ze een paar ik, jaar de dus hebben gemaakt? Dat is niet aan mij om te zeggen. Sommigen zullen blijven, sommigen zullen weer teruggaan. Ja. ja. Maar als jij zegt, we hoeven geen exodus te, te verwachten. Ja. ja, dat zeg ik. Maar ik ben niet een expert op dat gebied. Maar heel veel uh, experts op immigratie. Uh, die zeggen dat de Roemenen eigenlijk al uitgewrongen is... iedereen die weg wil, is al weg. Ja. En dan valt het voor te zeggen... op een bevolking van 21 miljoen zijn al 3 miljoen mensen weggetrokken... naar Zuid-Europa. Zuid dus in hoeverre kunnen daar nog mensen weg? Wat je misschien wel kan verwachten... is dat de Roemenen die in het zuiden zitten... naar het noorden gaan vertrekken. Die nu in Spanje zitten. Ja, want daar en is en natuurlijk daar ook is de crisis toegeslagen. Ja, ja. En die dan, dat is waar de SP... Oeps, pardon, ik stel even mijn microfoon nee. om. Dat is waar bijvoorbeeld de SP heel bang voor is... Ja. Um, maar jij zegt dus ook van we moeten niet net doen alsof die mensen allemaal staan te springen om hier naartoe nee, te komen. Nee, het is helemaal geen. Integendeel. Nee, het is helemaal niet zo plezierig om mee in een ander land te wonen. Ik heb ooit twee maanden in Italië gewoond en ik was blij dat ik terug kon naar Nederland. <laughs> is zo erg in Italië, valt toch wel mee? Nee, dat valt wel mee. Maar toch, je, je, je hebt je eigen taal en dat. Dat ga je heel erg missen als je je eigen taal niet meer kan spreken. Frank, hoor jij van mensen veel dat ze, ze, ze zich daar zorgen over maken? Over de komst van Roemenen? In, in mijn omgeving wordt daar niet heel veel over gesproken. Dat, dat mensen bang zijn dat er een toestroom van Roemenen komt. Maar ik, ik zie dat natuurlijk ook. Dat zie je overal, ook op social media. Dat mensen inderdaad uh, uh, vooral al, al heel kwaad zijn. En, en uh, haatdragend ten aanzien van de Roemenen van... Uh, uh, ze pikken onze baantjes in. Ik vind die stellingnamen al heel ver gaan. Want ik vind het eigenlijk heel erg te prijzen als die mensen kiezen voor een beter leven. En dat is, dat, is, dat is alleen maar heel goed en ook heel begrijpelijk. En eh, dat het bij ons in Nederland nu ook niet echt heel makkelijk gaat. Maar dan kunnen die Roemenen in feite natuurlijk heel weinig aan doen. Ik, ik snap wel dat, die, dat er mensen zijn die hier naartoe willen komen. Maar ja. Er leveren natuurlijk ongelooflijk veel vooroordelen hè, over Roemenen en Nederland. Net ja. zoals destijds de, toen de polen kwamen... werd er ge, ge, ge, gepraat over uh, zuipend, liggend en lallend in een park. Dat ja. soort dingen. Dat, maar nou... ook mensen die heel hard werken en voor een, een loon willen werken... waar wij Nederlanders niet voor ons bed uit hebben. Maar ja, het, het zijn natuurlijk ook niet alleen maar vooroordelen. Er zijn natuurlijk ook heel veel berichten geweest van, van dronken Polen uh, die, ja. die zwart bijklussen. Ja. Nee, ja, dat is, absoluut, dat is ook absoluut een probleem, denk ik. Ik denk dat, ook, dat je vooral moet kijken, niet zozeer dat je uh, kwaad wordt op die Roemenen die komen, maar hoe ga je dat stroomlijnen? En hoe kun je dat op een manier doen dat, dat als zij hier een baan kunnen vinden, dat het ook op een hele humane manier gebeurt? Dus inderdaad, niet met twintig man in een, in een, in een, in een sinaasappelpak wonen. Dat, ja. Maar okay. dat, is, dat is voornamelijk, begrijp ik, Steven, waar jij je echt druk over maakt. We zouden hier, uh, minister Asje, is er wel mee bezig. Maar we zouden hier moeten zorgen dat ze beter terechtkomen. En dat ze niet, uh, nou ja, inderdaad in dat, in dat hokje zitten. Of, of enorm worden onderbetaald. Maar vind je dat daar te weinig aandacht voor is? Um, nou ja, Asje is er nu. Uh, inmiddels heeft hij een succesje geboekt in Europa. Maar dat zou eigenlijk zeven jaar geleden al gebeurd moeten zijn. Toen bekend werd dat we Roemenië en Bulgarije. Uh, dat ze er niet per se direct bij ons konden gaan werken, maar dat we dat uitstelden voor zeven jaar. Mm -hmm. Dan vraag ik me af, waarom is daar zeven jaar geleden niet over want Dat je dat nou gewoon succesvol had begeleid allemaal omdat er nu een beetje ervaring is natuurlijk met Oost-Europeanen. Ja, ja. Maar goed, echt, dit is echt last minute. Uh... Ja. Maar Asger is er toch ook mee bezig? Die, die, die pakt toch malafide uit zijn bureaus aan. En die, eh, die gaat, probeert toch die schijnconstructies tegen ja. te gaan. Ja, en dat is ook heel goed dat hij dat doet. Ja, ja. maar dan moet hij wat harder aan werken, vind ja, jij? Dan moet, uh, <laughs> ja, daar moest al gewerkt aan zijn bij die Polen natuurlijk. Ja. Stefan, jouw vader is Roemeens. In de jaren ja. tachtig kwam hij ook naar Nederland? Ja, klopt. Vanwege werk? Nee, niet vanwege werk. Van een dictatuur die daar... Ze uh, dus waren de zware jaren tachtig onder Ceausescu. Toen die echt helemaal doorgedraaid was. En uh, nou, daar ontmoetten wij mijn, uh, mijn moeder, die op vakantie was. In Roemenië. In Roemenië, ja. Uh, een windsportgebied. In, uh, in Brasov, Centraal-Roemenië is dat. Uh, daar werden ze verliefd. Een heel cliché. En uh, nou dat was uh, heel moeilijk. Want ze wilden trouwen uiteindelijk. En ja, het westen, mijn moeder was de vijand. Ik kon van alles zijn in hun ogen, spion of van alles. Dus het werd een heel moeilijk gemaakt, maar na drie jaar uh, getouw is mijn vader naar Roemenië. En wat is er in die drie jaar gebeurd? Met naar je vader? Nederland gekomen. Ja, ja, ja. Sorry, naar Nederland, ja. Uh, sorry, wat zei je? Wat is er in die drie jaar gebeurd met je vader? Uh, van alles. Hij is onderdrukt uh, door de geheime dienst, de securitaten. Wat gebeurde er dan? Opgezocht. Hij moest zich elke dag melden om acht uur in Hij is uh, uiteindelijk in de gevangenis gegooid ook. Uh, een, een maand lang en dan, uh, yeah, ja, en uh, zeer onder druk gezet. Ja. Maar toen kwam hij hier. Uh, hoe werd er toen tegen hem aangekeken als Roemeen in Nederland? Uh, toen was dat ex iets exotisch. En alle Nederlanders toen waren ook heel, uh, heel vriendelijk voor Roemenen. Want een Roemeen kwam uit een ondrukt land. Achter het ijzeren gordijn. Ja. En was uh, niet iemand die op een festival mobieltjes jatte? Nee, precies. Of de kunsthalleegroofde. Nee, nee. Nee. nee. En de Roemenen die toen zijn gekomen zijn ook helemaal goed geïnteresseerd. Mensen die ik ken. Uh, hebben hun best gedaan. Spreken de taal inmiddels. Dus. Daar waren geen problemen mee, nee. Nu, nu zijn er dus uh, een aantal mensen een beetje angstig... voor de komst van de Roemenen. Maar, Roelof van de Redactie, daar ben jij eens ingedoken. Er zijn ook Roemenen van wie we houden. Zat zijn er. Ja, de Roemenen en de Roemeense cultuur die, die zijn al lang onder ons. Ik heb drie voorbeelden uitgekozen. Te beginnen met iets waarvan veel mensen misschien niet eens weten... dat het Roemeens is, maar dit gewoon de eind jaren zeventig... door heel veel Nederlandse huiskamers. De Lonely Shepherd, dit ken je nog wel Felix, he, van de Roemeense panfluitkoning George Zamfir... later nog een kill bill. De man verkocht 40 miljoen platen en een hoop hier ook. En er werken ook al lang Roemenen in Nederland. In de voetballerij bijvoorbeeld wat te denken van Christian Kivu. Ajax-icoon, 107 wedstrijden in het eerste 13 doelpunten. En hij wil best ook nog een keer terug naar ons land, zei hij na zijn afscheid. I was thinking that uh, you don't have to do me the, the afscheid. And maybe you have to, to do me the comeback. <laughs> Voor wie nu in paniek raakt, Kivu is ernstig geblesseerd. Dus of het ooit nog ervan komt, is zeer de vraag. Dat scheelt weer een Roemeen. En trouwens, voor wie echt doodsbang is voor Roemenen... is er geruststellend nieuws, van het ergste uit Roemenië... dat hebben we al achter de rug. <middels> Zo'n Dragostei in tijd, oftewel liefde onder de lindenboom, Negen weken ellende op nummer 1 in 2004. En ja, dat hebben we allemaal zelf gedaan in Nederland. Het zijn oorspronkelijk Moldaviërs, maar ze wonen in Roemenië. En dit liedje is ook in het Roemeens, dus ik reken ze gewoon tot de Roemenen. Of de Roemenen daar zelf blij mee zijn, dat weet ik niet. Stefan Popa, als Roemenen hier naartoe komen... dan moeten ze hun vertrouwde thuis achterlaten... en moeten in een onbekend land iets nieuws opbouwen. In feite worden ze dan, net zoals jij dat was in Italië... verscheurd tussen twee werelddelen. Is er ook iets van te merken geweest bij je vader? Ja, absoluut. En uh, ik wil mij niet uh, vergelijken daarmee. Omdat ik twee maanden in Italië... dat was meer vakantie dan wonen natuurlijk. Ja. Maar uh, als je echt in Nederland gaat wonen... of waar dan ook... Uh, dan raak je heel langzaam de werkelijkheid kwijt. Want je bent geboren in een heel ander land... met andere gewoonten en andere taal. En die, die gewoonten en die taal die zijn hier niet meer gebruikelijk. Dus die kun je niet meer uh, hanteren. En daardoor raak je verstrengeld tussen twee werelden. Dat heb je, je, je gemerkt aan je vader. Daar heb ik heel erg gewerkt aan met mijn vader. Mijn vader heeft ook nog de pech dat hij uit een tijd komt die niet meer bestaat. Dus als hij terug is in Roemenië, voelt hij daar eigenlijk ook niet meer thuis. Ja, dus die mensen, die de Roemenen die nu overwegen om te vertrekken... die kennen natuurlijk ook dit soort verhalen. Ja, ja. Dus die denken misschien ook wel twee keer na. Ja, dat is waar. Maar goed, als je, dat is ook moeilijk voor te stellen. Wij hebben hier alle kansen en daar heb je heel weinig kansen. En daarom komen ze ook hierheen. Je bent schrijver. Is dit thema een inspiratiebron voor je? Ja, absoluut. Ja, in mijn, mijn marijuana uh, gaat het ook over uh, immigratie en emigratie. En uh, wat het met de mens doet. En wanneer komt hij uit? In februari. Dan moet je opschieten. Ja, nou, hij is af. Deze februari, ja. Ja, ik hoef niks meer te doen. Ik hoef alleen af te wachten tot mijn uitgever alles heeft gedrukt en uh, verspreid. Een kivu van een voetballer was dat, hè? Van Zeker, maar laten we ook niet een, een ander icoon vergeten. George hey, ja De, die de Maradona wel. van de Karpaten ja. werd hij genoemd. Hè? Ik was altijd een groot fan van het Roemeense Elftal. Vooral op het WK van 94. Dat was echt een, een geweldig elftal. En die IG heeft ook gouden jaren bij Barcelona ja. gehad. Dus. Ik ga even wat voor mezelf doen, jongens. <laughs> en Roemenië doet nu niet mee met het WK in Brazilië. Dus dan nou moet je vanzelf al naar Nederland kijken, denk ik. Hè? Ja, nee, ik was dus altijd al voor Nederland, hoor. Omdat ik hier ook geboren ben. Maar uh, ik vond het wel extra zuur dat Roemenië... min of meer uitgeschakeld is door Nederland in de kwalificaties. Ja, Stefan Popa blijft zitten. En jullie hebben vast wel wat te bespreken... zometeen als Frank even blij aan het woord komt. De Nieuws PV. De Jumbo Groep, en daaronder vallen supermarkten van Jumbo en C1000... heeft de omzetcijfers voor 2013 bekendgemaakt. NOS-redacteur Jeroen Schutheiser, goedemiddag. Is goedemiddag. Jumbo tevreden? Ja, Jumbo is tevreden. De omzet steeg vorig jaar met 2 tot 7,1 miljard euro. En Jumbo is druk bezig met die ombouw van C1000 winkels naar Jumbo-filialen. En volgens het bedrijf in Vechel verloopt dat allemaal prima. De afgelopen jaren zijn er 95 C1000-winkels omgebouwd. En dit jaar staan er nog eens 100 op de planning. Eh, maar goed, per saldo schiet het bedrijf er niet zoveel mee op. Want C1000 zag de omzet eh, dalen met 19%. En die omzet komt er bij Jumbo natuurlijk bij. En als we kijken naar de totale markt van supermarkten, hoe presteert Jumbo dan? Ja, marktonderzoeker GFK is uh, zojuist ook met cijfers gekomen... over de totale omzet van alle supermarkten. Uh, die bedroeg uh, 32,5 miljard euro, zeg maar 2,3 procent meer dan vorig jaar. En dat betekent dat Jumbo en C1000 iets achterblijven... bij uh, de algehele marktgroei. En dat komt dus door de positie van C1000? Nou ja, kijk, vroeger waren C1000 en uh, Jumbo natuurlijk concurrenten van elkaar. En nu zie je steeds meer plaatsen in Nederland... waar uh, c duizends en Jumbo dicht bij elkaar komen. En dat betekent dat uh, ja, die winkels elkaar een beetje in het vaarwater komen te zitten. Uh, iemand reed vroeger uh, zes kilometer om naar een Jumbo te gaan. En nu zit er opeens uh, een Jumbo om de hoek. En dan gaat hij daar natuurlijk naartoe. Ja, maar aan de andere kant hoeft hij dan niet meer naar de Albert Heijn... Want die zit dan wat verder op weer. Nee, dat klopt. Maar uh, het cannibaliserende uh, effect is uh, groot. En dat gaat de komende jaren nog groter worden. En wat gaat Jumbo eraan doen dan? Nou ja, de, de verwachting van marktkenners is toch wel... dat Jumbo de komende jaren nog tientallen... Uh, vooral oude C1000 winkels gaat verkopen. En dat doen ze dan niet aan de grote concurrenten... als Albert Heijn en de Lidl, maar aan uh, kleinere ketens. En dan moet je denken aan Plus en de MT van de Sligo. En dat zijn ook ketens die uh, zelfstandige ondernemers hebben. En GFK, je noemde het altijd, dat het het onderzoeksbureau uh, voor de detailhandel... Uh, dat kwam ook met de cijfers over kerstmis. Ja, hoe ging het met de kerst? Ja, want er werd uh, voor kerst uh, werd er voorspeld... dat we dit jaar weer meer geld aan eten zouden uitgeven. Nou, je ziet maar, voorspellingen zijn voorspellingen. Want wat zijn nu de feiten dat voor het eerst in elf jaar... hebben we iets minder uitgegeven aan het kersteten. Het is maar 0,3 procent... Maar dat betekent toch echt een, een trendbreuk. Een trendbreuk. Dankjewel, Jeroen Schutheizer. Gaat tot de volgende keer. Nee, dat dacht ik al. Veel Linnens toch op het lijstje, dus dat moet een wezen zijn. Hallo! The girls That's enough, the love is over She's broke, it's hard, and that is rough But at the end, it'll soon recover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 Ja, je kan er nu overheen. Fill in it met Oltaal is altijd een fantastisch nummer. Heb ik dat gevonden. Ook nog een keer uitgevoerd door de dames trio de Course. Schrijver, schrijver en columniste Nienke de Jong. Jij hebt uh, gisteren naar de finale van het WK darts gekeken. Net zoals Frank even blij hier aan tafel. En Michael van Germen heeft gewonnen natuurlijk. En daar wil je het met ons over hebben. Ja, want ik kwam ergens achter. Darts geeft ho aan echt Iedereen. En dat vind ik heel mooi aan darts. En die schoonheid die had ik nog niet ingezien... maar die heb ik gisteren eindelijk gezien. Allereerst geeft het echt hoop aan commentatoren. Want ook al kun je helemaal niks... nou, dat is misschien gek gezegd... ook al ben je zeg maar niet de meest creatieve commentator op aarde... dan kun je wel een dartswedstrijd verslaan. Want darts, dat is niet zo heel erg lastig... om. Om te verslaan. Want het gaat nooit om tactieken. Of om ja uh, welke spelers individueel. eigenlijk het beste. Ja, daar gaat het eigenlijk om. Maar dat is het enige wat je erover kunt zeggen. Wie gooit de meeste triple twintigs. En uh, wie gooit de snelste uit. En die heeft gewonnen. En ja, dat was gisteravond ook het geval? Uh, ja, toen uh, de commentatoren. Uh, Koos P en uh, Vincent van der Voort. Die uh, gaven uh, de voor- en de nabeschouwing. En die hadden maar een bak clichés voor ons allemaal. Ja, hij weet ook niet welke, welke Peter Wright die tegenover zich krijgt. Ik denk dat hij van zijn eigen spel uit moet gaan. Zijn eigen ritme proberen te houden. En, en, en zijn eigen scoringspouwen neer te zetten. Maar hij weet precies wat hij moet doen. De jongen is zo zelfverzekerd. Ja, hij is goed genoeg om te winnen. Ik vind de mannen er wel allebei heel scherp uit te zien. Zijn ogen goed. Ja, wordt een mooie finale. Vanavond is de avond, denk ik. Ja, als er een moment is, is het nu natuurlijk. Ja, hij ziet er ja. scherp uit, hè? Ja, dit. Hij ziet er scherp uit. Dat was dus bij het ingooien. En toen zag je uh, Michael en zijn uh, tegenstander Peter Wright. Maar die zag je totaal uitdrukkingsloos gewoon een paaltje gooien. Maar dat was dus al voor genoeg om een kwartier over te praten... over de blik van Michael van Gerwen in zijn ogen bij dat punt. Punt. Maar ja, het geeft niet alleen maar hoop voor uh, commentatoren... het geeft ook gewoon hoop voor mannen. Voor mannen over de hele wereld. Oh? Ja, het Vroeger, Ik zie Frank ja, vroeger oh. was het natuurlijk zo dat als je in de kroeg zat... dat je moeder dan zei, jongen, kom dan toch een keer uit de kroeg. Leer nou gewoon een vak, doe eens normaal. En toen was het darts en toen bleek je dus ineens... een vak te kunnen leren in de kroeg. <laughs> en daar kon je dan heel veel geld mee verdienen. En dan kon je moeder wel zeggen dat je uit de kroeg moest komen... maar jij verdiende meer geld dan dat zij deed met dat darts. En dat kan dus ook voor jongens. Je weet je, je kunt. De, de darters zijn meestal de jongens die vroeger niet het eerste werden gekozen bij Gim. Het zijn zeg maar de jongens, ja, een beetje, een beetje dik, een beetje zullig zo nu en dan. Oh ga even blijft niet beledigen natuurlijk. Nee. Nee, nee, nee, nee, Ik heb deze hoop natuurlijk ook gekoest. <laughs> dus, uh, ik vond het ook een heel leuk spelletje. Wat ik al eerder zei, we geboren in Den Haag en daar is Raymond van Barneveld, komt er vandaan. Die heeft het dartsport een beetje op de kaart gezet in Nederland. Ja. En ik heb het zeker geprobeerd, maar. Zelfs al, al, al denk je dat je dat kan leren, dat is gewoon niet zo. Want het is namelijk echt wel heel moeilijk om het ja. echt goed te kunnen. Ja, precies. Maar dit is, dit is, dit is, het, Je moet er ook nog echt heel erg hard voor trainen. Je moet een hele goede hand oogcoördinatie hebben. En je moet heel erg geconcentreerd kunnen blijven. Terwijl en flink kunnen zuipen tijdens het... Uh, ook dat, en dan nog steeds geconcentreerd blijven. Maar dan krijg je dus uiteindelijk ook nog eens een keer een hele knappe vriendin. Als je echt je best doet en je wordt echt een hele grote. Als je echt je best doet, dan ja, krijg je een knappe vriendin. Al, heeft, heeft hij dat ook, die Michael? Michael van Gerwen heeft een hele knappe vriendin. En uh, Kim Huisbrecht, uh, bijvoorbeeld, dat is een Belgische darter die heel goed is. Dus die geeft ook een commentaar bij RTL7. Die heeft zo'n knappe vriendin. dat een tegenstander van Huisbrecht een keer heeft verloren. Nadat hij zei. omdat uh, het publiek zo hard ging joelen elke keer als zij in beeld was. Zij is een beetje de Sylvie Meis van de darten. <lacht> dus dan ben je dus een beetje een dikkige, iets wat lelijke, slomige jongen. maar je bent heel goed in dart. En dan krijg je nog een hele knappe vriendin. Even niet heel veel geld. Dat is toch hoop voor iedereen? Dat is toch fantastisch. En die tegenstander van Michael, hoe zag die eruit? Ja, dat was een beetje zeg maar, ja, de geestelijke vader van de My Little Pony. Met zijn enorme gekleurde haar en een soort van halve slang op zijn hoofd. Maar het is ontzettend schatje, heb ik gehoord. Een enorm doetje. Denk ik Helemaal nog getatoeëerd. Right. Inderdaad. Ja, right. man, ja. en, en een goede verliezer ook nog. Dankjewel. Ook voor de man. Wat houdt de rest van de wereld zo al bezig? Willem Frank de Noot heeft de highlights in 100 seconden. De evacuatie van de mensen die sinds kerst met hun schip vastzitten in het zuidpoolijs is in volle gang. Een Chinese helikopter vliegt af en aan om 52 onderzoekers en journalisten op te halen. En 52 mensen zijn ook inmiddels van het ijs gehaald. En deze Australische onderzoeker is opgelucht dat hij wordt gered. Ah. Groot feest gisteren in Cuba. In elk geval voor de aanhangers van de communistische partij. Want zij vierden het 55-jarig jubileum van de revolutie. El presidente Raúl Castro sprak de Cubanen toe. Castro noemde zijn land onder andere een symbool van humanisme. Al vinden mensenrechtenorganisaties Cuba juist het minst vrije land... op het westelijk halfrond. In Johannesburg is de voormalige Rwandese spionnenbaas Patrick Carigea dood aangetroffen. Hij zou zijn gewurgd. Carigea was een uitgesproken dissident en leefde al jaren in het buitenland. De Rwandese ambassadeur in Zuid-Afrika is verrast door het nieuws. Ik knew het nu now En ik like in any case geval. De ambassadeur hoopt dat de Zuid-Afrikaanse autoriteiten de mysterieuze dood van Karigea kunnen ophelderen. Inmiddels is de politie van Johannesburg een onderzoek gestart. En straks in BV Buitenland een gesprek met Pieter Buikema. Op zijn slippers moest ontwikkelingswerker Buikema vluchten voor het geweld in Zuid-Soedan. BV. Met Felix Beurders en Willemijn Veenhoven. Hier aan tafel nog steeds de schrijver Stefan Popa, half Nederlands, half Roemeens. En programma maker Frank Evenblij, die weet alles over de sport. En die was vorig jaar ook helemaal gefixeerd op de sport. En wat komt er nog dit jaar aan sport voorbij? Dit is Radio 1. Het NOS met Jan van der Putten. We hoorden het net al van Jeroen Schutteijzer. De supermarkten hebben vorig jaar een omzetgroei van 2,3% geboekt... zegt marktonderzoeker GFK. Alleen de supermarkten van Jumbo en C1000 bleven iets achter. De Italiaanse marine heeft ten zuiden van Sicilië... 233 bootvluchtelingen gered. Ze werden van een 10 meter lange boot gehaald. Vandaag worden de vluchtelingen naar Syracuse... in het oosten van Sicilië gebracht. De verkoop van nieuwe auto's is in 2013 met 17 gedaald. Brancheorganisaties RAI en BOVAG melden dat er iets meer dan 417.000 nieuwe auto's zijn verkocht. In december trok de verkoop nog even flink aan door belastingvoordelen. En de toestand van de Israëlische oud-premier Sharon is inderdaad kritiek. Hij is in levensgevaar, bevestigt de directeur van het ziekenhuis waar Sharon wordt verpleegd. Sharon kreeg in januari 2006 een zware hersenbloeding waarna hij nooit meer bij bewustzijn kwam. Dat zijn de hoofdpunten van de redactie. Ja, met zijn nieuws.nl-updates. Facebook is definitief niet meer cool, jongens. Het kan niet meer. Onderzoek na onderzoek wijst dat uit. Vorige week al een enquête van de Oudere Bond hier in Nederland... waaruit kwam dat oudere Facebooken. Ja, dat kan natuurlijk niet. En een Amerikaans bureau meldt nu dat Facebook op zijn thuismarkt... Amerika alleen nog groeit door 65-plussers. En dan moeten alarmbellen gaan rinkelen, want dan lopen jongeren weg... Jullie weten het: hoe dichter bij de dood, hoe minder interessant voor de commercie. De makers van South Park zagen deze trend al een paar jaar geleden. Hier spreekt vader Randy zijn zoon Stan streng toe. Stan, why won't you be friends with Grandma? Ah, uh, Dad, I just really don't want to pay attention to this. Grandma is in the hospital, and you won't even be friends with her. All right, Dad, I'll add Grandma as a friend. That's better. Oh, and I sent you a funny picture, and you didn't respond to it. Dude, Facebook, seriously. En dan is het vandaag de dag van je ex. Dat is een dag die NRC Next heeft bedacht. Daar vinden ze het maar stom dat exen nooit in het zonnetje worden gezet. Next roept ook op om je Twitter uh, je ex te eren met de hashtag exdag. Maar dat komt maar matig op gang. En misschien is dat wel omdat veel mensen hun ex juist... Terug die vinden dat heel pijnlijk. Maar dat hoeft helemaal niet, want Michelle van den Bergen... van Liefdesverdriet.nl, die weet precies hoe je je ex moet terugkrijgen... en daar geeft ze dus hartstikke handige tips voor op YouTube. Het is allemaal actie en gevolg, namelijk. Michelle, wat is zo'n actie precies? Een actie is dat ik deze balpen vastpak en laat vallen. Nu zie je dat de balpen op de grond is gevallen. Nou, dat vind ik eigenlijk maar een stom en simpel voorbeeld... Nu, is het misschien een stom en simpel voorbeeld, maar zo steekt nou eenmaal de wereld in elkaar. Ja, zo is het ook weer natuurlijk. Heb je misschien nog wat concreters voor mensen die hun ex terug willen? Allereerst neem een balpen en een velletje papier. Nou, wacht, die pen ligt nog op de grond. Die pak ik even, en nu? Huh? Ja. Ja? Ik, ik, ik zie je liggen. Ja, prachtig nummer, trouwens. Rolof, ben je klaar? Ja.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 Misschien, baby, ik Spanje je als beslaag Laat me berg. slachten niet. Ik ga stiekem tussen Zeg, de lucht weg en nummer dat Bluff maakten samen met de Counting Crows. En dat, ja, dat hadden ze zelf ook al eerder gemaakt. Het Engels werd gezongen door... Ja, wat denk je? En het Nederlands werd natuurlijk. Het was een nummer één hit in 2004 in Nederland. Frank, even blij nog steeds aan tafel. Vanavond en morgen twee nieuwe afleveringen van Bureau Sport. En daarin blikken jullie terug en vooruit. Wat was nou jouw hoogtepunt van het sportjaar 2013? Ja, dat zijn er wel veel, maar je kijkt dan toch even naar de Nederlandse sport. En dan is natuurlijk wel de prestatie van de Nederlandse wielrenners in de Tour de France. Maar ook later in de Vuelta. Een absoluut hoogtepunt te noemen na alle doping -ellende die die uh, ja, over de wereld raasden. Dus dat was al een groot, ja, echt een hoogtepunt. Vond jij eigenlijk dat de, de, de waaier het sportmoment had moeten worden? Het is hem uiteindelijk niet geworden. Ja, nou ja, er zijn altijd, het is al appels met peren vergelijken. De waaier had het voor mij ook heel zeker mogen worden. Maar ik kreeg niet veel waarde aan plek nummer één. Je bent op zoek gegaan naar de sportcarrière van Ingrid Visser. Ja. Dus die vermoorde volleybalster. Ja. Waarom heb je dat gedaan? Nou, omdat als je kijkt naar 2013 en je kijkt naar alle opvallende sportberichten... dan is natuurlijk de moord op Ingrid Visser iets wat het nieuws absoluut heeft beheerst. Uh, zeker omdat het ook om zo'n afgruwelijk misdrijf uh, gaat. Uh, de kranten staan daar nu nog steeds bol van. Hè. Vorige week is er weer uh, nieuws naar voren gekomen dat de vermoedelijke dader heeft gezegd dat hij heeft gehandeld met eigen wapens... van Ingrid en haar partner Lodewijk Severijns. Mm -hmm. um, dat, dat, dat is nog helemaal niet bewezen of wat dan ook. Maar het, het, dat houdt wel bezig. En het gekke is dat Ingrid Vissen eigenlijk het afgelopen jaar bekender is geworden... dan uh, gedurende haar carrière bijna. En uh, wij zijn een ja. sportprogramma en ik vond het een, een, een mooi moment... en met mij de redactie, om een, om een soort monumentje te maken... Over haar sportieve carrière. Ah, ken, en die... Kende jij haar al eigenlijk? Ja, ik heb haar wel eens gezien. Maar het is niet dat als ik er in de in de jumbo tegen zou komen, ook ze zeggen, <laughs> dat is Ingrid Visser zij zei Duizend misschien wel, maar ja. kijk, het feit dat haar carrière geen hoogtepunten heeft gekend, vermoedelijk. Dat is niet waar. Nee, vermoedelijk, omdat ze niet zo bekend is geworden. Nou ja, maar dat heeft te maken met dat het damesvolleybal niet zo gigantisch groot is. En zeker niet als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met het herenvolleybal, die natuurlijk een keer een gouden medaille pakt op de Olympische Spelen. Maar het damesvolleybal, die hebben wel degelijk zijn een keer Europees kampioen geweest. Mm -hmm. En daar was zij bij betrokken. En zij uh, hebben een keer de Grand Prix gewonnen. En ook daar uh, was Ingrid Visser een van de, van de uh, teamgenoten, zeg maar. Zij is trouwens wel... Zij heeft op, op Interland-basis de meeste Interlands... Ooit, op welk sportgebied dan ook. Ze is uh, degene die het meest is uitgekomen voor Nederland... op, op elk sportgebied. Dus 5 dus van we we 514 Interlands. In dus ze we weten eigenlijk veel te weinig van de damesvolleybal. Wist we, jij er veel van? Nee, nou, ik, ik, ik, ik heb er wel eens wat van dingen. Vooral op Olympische toernooien, en zo hou je dat wel in de gaten. Ja, ja. Maar ze hebben zich heel vaak niet gekwalificeerd. Dus in die zin, nee, het is niet dat ik dat uh, nee. ook in de kranten volgde. Maar ik heb me er nu wel een beetje verdiept. Maar Non Vlier kende ik wel. Maar is het, is het echt een, een overzicht van haar carrière geworden? Of is het ook een groot gedeelte emotie vrienden en die over haar vertellen. Emotie kom je niet omheen, omdat het zo'n afgrijzelijk uh, iets is. Maar ik heb wel, ik heb een, uh, een gesprek gehad met Manon Vlier en uh, Suus Luttekhuis. Daar heeft ze allebei mee samengespeeld. En Suzanne Luttekhuis is ook nog eens een van de beste vriendinnen van Ingrid. Maar we hebben aan de hand eigenlijk van een aantal fragmenten... hebben we gekeken naar uh, wat zij allemaal heeft gepresteerd. En hebben het eigenlijk gehad over haar rol binnen het team... haar rol binnen de volleybalsport... En natuurlijk komen ook wel persoonlijke dingen te sprake. van welke rol had zij als, al, in het veld. Maar dat heeft natuurlijk ook gelijk. vriendschappelijke verbanden. Ja. Dus. Het, eh, om de, en omdat het nog vrij vers is. is het emotioneel. Maar we hebben het bijvoorbeeld niet. we hebben het niet over die zaak gehad. Het is geen, we wilden geen sensatie. Hoe is het met die vriendinnen nu? Ja, Het is nog steeds natuurlijk. een uh, afgrijzelijk drama. Het is, het, is, het is nog zo kort geleden. dat, ja. uh, uh, dat het behoorlijk emotioneel is. omdat het uh, onvatbaar is natuurlijk. Wat vind jij? Dat is een mooie item geworden. Ik ben ontzettend trots op. Ik vind het gewoon ontzettend mooi dat wij nou laten zien... Uh, uh, uh, wie die Ingrid Visser was, weet je wel. In plaats van de alle berichtgeving alleen maar over een in stukken gesneden vrouw. Dat je nu eens laat zien, eens kijken wat die vrouw allemaal heeft gedaan. En je had gelukkig heel veel mooie fragmenten ja, absoluut, uit. Ja, absoluut. Ja. Oh, we gaan ook even vooruit blikken naar de Spelen. Vanaf 7 februari, Sochi, uh, jullie hebben, dat is vind ik wel leuk, Bob de Jong gesproken. Ja. Um, die, wat is het, gaat voor de vijfde keer weer, geloof ik. Ik geloof het wel, vanaf ja. 95 doet hij al mee. Hè. Hij heeft echt met, met Johnny Romme en zo, in ja. die periode deed Bob de Jong al mee. En, ja, Bob het, is... Het lijkt uh, me altijd een beetje een raar figuur. is een beetje een, een vreemde ja. snoeshaan. Ja, ja, absoluut. Ja, ja, dat is absoluut waar, ja. Ik vind het wel leuk. Ja, ik ook. Ik moet echt zeggen, ik ben ook echt heel erg voor uh, Bob de Jong. Ja. Oh, ook in Op Sochi. Hem. Terwijl iedereen is, uh, is natuurlijk voor Sven, en ik gun het Sven. En zeker na de debakel uh, uh, vier jaar geleden in Vancouver, maar... Ik gun het Bob de Jong misschien toch nog wel meer. Die 37e, en dat is zo'n volhouder. En het is een beetje een aparte vent. En Sven Kramer, die, die krijgt nog voldoende kans om te winnen. Dus ik, ik hoop echt heel erg dat hij, uh, dat hij goud pakt. Het is ook een buitenbeentje. Hè? Ik, ik heb hem ook een keer geïnterviewd voor Spijkers met Koppen. Ik vond het heel bijzonder. Uh, ja. Zoals hij zich opstelt. Hij gaat zijn eigen gang. ja Hij zoekt ja. zijn eigen weg. Absoluut, ja, ja. Het is, echt, het is ook een, een beetje een engeling misschien wel in die sport. En, uh, er zijn bijvoorbeeld ook wel wat dingen gebeurd. Is dat hij, hij haalde vorige, of vier jaar geleden natuurlijk brons. En dat was eigenlijk doordat uh, Kramer die wisselverkeer deed. En toen is hij, er is nog wel wat commentaar op hem geweest... dat hij nogal uitbundig gejuicht heeft. En uh, terwijl hij dat zelf uh, heel ingetogen heeft gedaan voor zijn manier. Maar ik begrijp dat wel. Je pakt een bronzen plak uh, op de Olympische Spelen... Ook al is het heel naar voor Sven, ik vond het eigenlijk heb heel begrijpelijk. Het, heb je het met hem daar, daarover gehad? Ja, ook? zeker. Ja, ja, ja. We, hebben het, uh, we hebben het vooral gehad over, uh, over uh, uh, het eventueel verslaan van Sven Kramer. Ja. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met deze wissel. Het gekke is natuurlijk dat niemand zich die bronzen plak van uh, Bob de Jong herinnert. Iedereen herinnert zich... Uh, de gemiste... Ja, maar zij, ik, ik hoorde dat zij sindsdien uh, niet meer echt met elkaar door één deur kunnen. Ja, dat, dat weet ik niet. Ik heb geen idee of zij uh, bij elkaar op de koffie komen, maar... Uh, het zijn volgens mij allebei een beetje eenlingen. En in, in, zeker in die topsport, dan ben je zo gefocust op wat je moet doen. Dat uh, ja, ik geloof niet dat ze samen gaan uh, disco nee. Ja, maar wat maakt hem nou echt zo'n vreemde snoes aan? Nou, dat is een beetje in, zijn, in de, de manier hoe die, uh, hoe die overkomt, vind ik, vond ik altijd al ergens in, in interviews. Nou ja, Felix kan het wel. Ja, hij slift een beetje. Ja. En. Uh, ja, met dat lange haar bijvoorbeeld, daar, is hij toch ook, daar valt hij ook best wel mee op. Maar dat, hij schijnt dat haar ook een beetje te hebben, omdat dat aerodynamisch werkt. Als hij een knot in zijn uh, hij dan een staartje... Nou, daarom in. heb ik het ook gedaan. Ja, dat vermoeden ja. had ik, wou je net vragen. Maar uh, je bent er een stuk sneller op geworden. Ja. ja nee, dus, Maar da, da, da, dat vind ik toch wel, wel gekke dingen, dus uh, ja. Volg jij het een beetje, Stefan? Nou, het, ja, het schaatsen onder andere? Nee, de ja. eerste keer dat ik echt een schaatswedstrijd uh, heb gezien. Dat was vier jaar geleden met Sven Kramer. ja. En toen ging het ineens mis en toen vond ik het ook wel spannend. Maar, toen, toen dacht je, bekijk nou ja, nee, dus het maar. nee is zijn niks voor mij, nee, sorry. Nee. Stefan Popa, voor degene die later hebben ingeschakeld, is schrijver En hij is half Roemeen. Zijn vader komt uit Roemenië. Zijn moeder is Nederlands. En uh, het thema dat er de grenzen openstaan voor Roemenen en Bulgaren sinds 1 januari... dat is ook te vinden in zijn nieuwe boek. Uh, dat verschijnt op, uh, op 1 februari, ongeveer. Uh, in ieder geval in half maand. Ja, maan. half februari. Ja, kijk. Uh, maar, maar sport in Roemenië, als het daarover gaat, dan is het... Voornamelijk uh, ja. voetbal, natuurlijk. Wel. Ja. En uh, gymnastiek zijn ze natuurlijk groot in turnen. ja maar voornamelijk voetbal. Want kleine meisjes van een jaar of uh, ja. negen, tien ja. ongeveer... die al wereldprestaties moeten ja. leveren. Ja, absoluut. Ja. Even naar, nog uh, naar Frank, want uh, we hebben nog een mooi fragmentje. Dat moeten we even laten horen, Frank. Want jij dacht, ja, dat schaatsen, hoe moeilijk kan het zijn? hè Schaatscoach, een ja. beetje een bordje ophouden. Nou, dat is toch niet altijd even makkelijk. Wat raar dat hier nu die tijd waarneming wacht, Ze rijden, rijden ze in dezelfde baan, allebei in de buitenbaan. Ze en rijden zelf... in dezelfde baan, allebei kramer. in de buitenbaan. Wat heb je gedaan? Nee. Oh, oh, oh. Kramer, fout. Kramerfout. Zou Kramer nee, het toch. Nee, toch? moment zijn waar nee, iedereen, iedereen zich ja, om dat hoofd Zerf, slaat? Je, nee staat toch. Iemand met de handen nee de hoofd. toch? Moeilijk, hè? Nou, dat blijkt, hè? Dat de rol van de schaatscoach... dat is op dit moment gebleken, wel degelijk een functie heeft. Want uh, hij, kan, hij kan het ook goed misdoen, dat blijkt uit dit vastment. En ging het bij jou ook mis? Uh, ik moet zeggen dat ik het redelijk goed heb gedaan... maar dat mijn collega Erik Dijkstra uh, de mist ging. Want uh, op het moment dat uh, hij stond te juichen... toen, toen moest zijn schaatsen nog een rondje. Dus hij had een heel wat van de duimpje. Echt waar, ik meen het serieus. Er was niks aan de vorige productie. Maar je raakt toch een beetje in paniek. Ik bedoel, wij hebben dus dat item gemaakt. De insteek, mijn meedoen met, is altijd... Het, op televisie lijkt het zo makkelijk... en dan blijkt natuurlijk dat wij het niet kunnen. Dat komt ook omdat wij natuurlijk niet ontzettend sportief zijn... Maar uh, uh, we moesten dat gaan doen. En we hebben dan vooraf een interview met Gerard van Velden... die die rol heeft als schaatscoach. Ja. Nou, die legt dan even uit hoe dat werkt met zo'n rondebord. En die invloed is ook al heel beperkt. Het gaat natuurlijk om het hele traject wat eraan vooraf gaat. Maar toch stond ik daar met zweet in mijn klauwen... dat je wel de goede rondetijd staat door te geven... omdat je toch geen fout wil maken. Of dat je een verkeerd iets zegt, maar... Ze geven ook van die vreemde aanwijzingen ja, van... Je doet blijven je schaatsen. De, de ja, handen... dan denk ik, ja, als je iets anders... Als je, je gaat niet schaken of zo. Ik, ik was van het weekend met mijn vader naar het, naar het OKT. Vond ik leuk om een keertje te zien. Het ja, Olympisch OKT. Olympisch kwalificatietoernooi. Ja, en jij maakt nu, Frank, een beweging met ja. je handen. Zo'n soort, ja, wat is het? Zo'n soort ja, zwaai, schuiven, ja. zwaai. En ik, mijn vader zei tegen mij dat het betekent toch niet blijven schaatsen. Nee. nee, pap, dat lijkt me ook niet, maar ja. dat is wel zo. Ja, ik hoor heel veel van dat soort rare termen, dus blijven schaatsen en praat met het ijs. Ja, ik, waar we moeten het over hebben zou je jou vragen, maar uh, ja, dat zijn toch dingetjes. Maar kennelijk werkt het wel. Sommige mensen zijn er ontzettend gevoelig voor. Bob de Jong is zich niet gekwalificeerd op die vijf, ki uh, vijf kilometer. En dat scheen iets te maken te hebben met een rondebord... wat niet helemaal uh, uh, goed stond. Zij hij achteraf. Ja, maar ja, goed, of dat het, of het helemaal klopt, dat weet je natuurlijk niet. Maar ik denk toch wel dat je er toch heel even snel naar kijkt. En uh, daarom mag je er geen fout in maken. En daarom was het toch een zenuwslopend uh, Jullie blikken terug en kijken vooruit. Kijk je ook naar het WK in Brazilië? Nou, daar hebben we in deze uitzendingen nog niet heel veel aandacht aan besteed. Maar dat komt meer met het oog, met het oog op het feit dat wij in mei... tien afleveringen weer gaan maken uh, met WK-specials. Nou, dat ben ik me op. Maak hebben we een kans? Maak altijd een kans. Ja, ja absoluut. Nee, nee, we, bedoel, we hebben toch een goed al, Maar ik, ik denk niet dat we wereldkampioen worden. Nee, hebben we een oh, elftal? goed elftal, Stefan Popa? We hebben een redelijk elftal, ja. Een redelijk elftal. Ja, we best goed, ja. Best goed. Maar wij doen niet onder voor uh, Chili en Australië. Waar oh. we in de groep zitten. Ja, toch? Ja, Spanje is de eerste wedstrijd. Ja. Herhaling van de finale. Dat is wel echt iets om in je agenda te zetten hoor, binnen mij. Ja, Ik kijk jou even specifiek aan, als sportliefhebster. Vanavond en morgen Dat bureau is. Sport op de televisie. Hoe laat ongeveer? Acht uur vanavond op Nederland 3. En morgen om half acht op Nederland 3. Die laatste tijd is beter. Ja, maar uh, vanavond zit op uh, Nederland 1 in Studio Sport met het voorstellen van de ploeg naar Sochi om half acht. En daar willen we natuurlijk niet tegen concurreren. De Israëlische oud-premier Sharon verkeert in levensgevaar, je zal het gehoord hebben. Na berichten gisteren in de Israëlische media heeft het ziekenhuis in Tel Aviv dat nu ook bevestigd. Sharon ligt al sinds bijna acht jaar in coma na een hersenbloeding. En sindsdien verkeert zijn lichaam in vegetatieve toestand. NOS-correspondent Anki Regress in Tel Aviv. Anki, wat bedreigt nou precies op dit moment het leven van Sharon? Ja, een paar uur geleden kwam er een verklaring van de geneesgeerd directeur... van het ziekenhuis waar Sharon dus verpleegd wordt. En die zei dat zijn situatie kritiek is. Hij zei dus ook dat de afgelopen twee maanden... het eigenlijk al een beetje bergafwaarts ging met zijn gezondheid. Maar de laatste twee dagen... ja. Er is echt een enorme verslechtering ingetreden. En zijn nieren werken niet meer. zijn andere organen ook niet meer. Dus er wordt hier verwacht dat het misschien enkele uren nog duurt. En eh, op z'n langste eh, tot, eh, tot morgenochtend. Maar niet langer. Nee. Hoe schat je dat in? Is het voor Israël toch wel ja, eigenlijk een enorme opluchting als hij, als hij dan echt sterft? Nee, dat kan je niet zeggen. Want de meeste mensen die hebben toch echt wel heel erg meegeleefd. En er zijn maar echt weinig mensen die klagen dat, uh, dat deze situatie, de, de belastingbetaler, heel veel geld kost. Maar voor de meeste Israëliërs is de man toch uh, een oorlogsheld. En een man, man die dappere daden heeft verricht. Zoals onder andere bijvoorbeeld die evacuatie uit de, uh, van alle kolonisten uit de Gazastrook. Maar ja, hij blijft nog doorademen, want uh, de situatie van een stekker eruit trekken hier in Israël, die kennen ze niet. Dat is tegen de wet. Wat ze wel gezegd hebben is dat ze niet dus allerlei dialysen nu gaan toepassen om het uh, om de zaak te rekken. Mm. Want morgen overmorgen is het al acht jaar dat hij in coma ligt. Ja, want de vraag is een beetje, had hij ook nog, nog acht jaar zou kunnen doorleven? Nou, het is al heel bijzonder dat hij acht jaar uh, op deze manier doorgevegeteerd heeft. Want meestal in dit soort situaties dan duurt het één of twee... of op, op het uiterste geval drie jaar dat iemand nog uh, leeft. Maar acht jaar is inderdaad een hele bijzonder iets. En uh, ja, ze hebben dus inderdaad een tien maanden geleden nog een MRI-scan gedaan bij hem. En het bleek dat hij dus toch reageerde. Bijvoorbeeld op uh, de stem van zijn zoon. Uh, op het zien van foto's van zijn familie. Dus... Dus de van de twee zonen van Sharon... die hebben er ook echt voor gestreden dat hij gewoon doorverzorgd zou worden en dat die alle mogelijke uh, mm. ingrepen gedaan zouden worden om hem in hun leven te houden. Maar ik denk dat het nu echt een eind aan is. Anke Reges, dankjewel. Brooke Fraser komt uit Nieuw-Zeeland en ze zingt over iets in het water. Something in the water, Brook Fraser. BV buitenland. Naar Zuid-Sudan, waar al twee keer al rustig is uh, onrustig is vanwege een bloedige stammenstrijd. Sorry. Fighting broke out in the capital Juba on December the th and has spread around the country. There were, there was a lot of looting, a gunshots, a lot of Ik ben heel erg blij dat ik weer terug in Zuid of in Nederland ben vanuit zuid soedan ja, het was niet uh, best in Zuid-Soedan, uh, zeker niet waar ik zat in, uh, in Borg, uh, waar heel veel gevochten werd. En zo was Pieter Buikema aan het werk in Zuid-Soedan. En zo stond hij op zijn slippers in de kou op Eindhoven Airport, geëvacueerd door de luchtmacht. En nu zit hij hier aan tafel met een paar prachtige gymschoenen aan. En wat deed je precies in Zuid-Soedan voor die uitbarsting van geweld? Uh, ik werk daar voor, uh, voor Zoa. Zoa is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie. We hebben allerlei ontwikkelingsprojecten waarbij we boeren helpen om uh, ja, hun landbouwtechnieken te verbeteren, bijvoorbeeld. En uh, ja, vredes uh, bouwen ook meer op lokaal niveau. Dat we mensen leren om, uh, ja, om, om, uh, om, om beter met elkaar om te gaan. En uh, ja, om ze te helpen om op een vredige manier conflicten te uh, uh, uh, resolven. Op te lossen, uh, maar dat, dat heeft al geholpen, dus? Ja, nou, dat, is, uh, dat zijn we vooral. We, Begonnen een jaar geleden. En wat er nu allemaal gebeurt, blijkt maar weer hoe groot de nood voor dat soort werk is. we zijn ook echt op lokaal niveau begonnen. Ja, maar wat deed je dan letterlijk? Tussen die twee partijen? Nou, met die twee partijen waren we niet direct aan het werk. Maar je hebt heel veel stammen in zuid zuid 64 stammen. Dus wij zaten in een gebied waar vooral dinka's wonen. En daar werken we dan mee met die. Uh, denk aan mensen, omdat ze ook binnen die stammen heel veel conflict hebben. Vooral over vee, want het zijn veel veehouders. Want daar, daar gaat het nu voornamelijk ook om, toch? Uh, dit is vooral een, een politiek conflict uh, tussen uh, uh, de de, de... Vicepresident, of de voormalige vicepresident Machar en de huidige president Kier, maar ja. je ziet wel dat het langs uh, tribale lijnen loopt. Precies, ja. ja. En, dat, en langs die tribale lijnen, dat heeft uh, in die end ook weer inderdaad te maken met bijvoorbeeld met vee. Ja, het heeft inderdaad, uh, ja, met vee, uh, met, uh, met resources inderdaad, er uh, is ook heel veel olie in het land. Uh, dus daar heeft het ook mee te maken. Het is uh, ook een machtsstrijd om, uh, om natuurlijke en, en dierlijke hulpbronnen in het land je werkte daar in en rond de stad Bor. Wordt daar nog steeds gevochten? Ja, ik heb vanochtend uh, nog even gebeld. Uh, en uh, inderdaad, uh, de stad uh, ja, die is weer ingenomen door de rebellen, helaas, uh, vannacht. Uh, dus uh, ja, er wordt nog zeker gevochten. En zelfs, uh, nou, Er wordt heel veel geplunderd. Uh, ik hoorde zelfs dat ons eigen kantoor uh, ook geplunderd is. Helaas. Alle mensen zijn weg daar nu van jullie? Alle mensen zijn weg. Uh, ja. Al onze eigen staf uh, die zijn gelukkig in veiligheid. Uh, sommige daarvan die zijn uh, de, de zogenaamde Bush in gevlucht. Uh, daar hebben we wel contact mee gelukkig. is Er wel een telefoonnetwerk. En die zijn wel veilig. En wat is Bor voor een stad? Uh, Bor is een, uh, een, een, een, een hoofdstad van een uh, provincie. Uh, het is een historische stad. Omdat in 1983 daar ook uh, de Sudanese People Liberation Army is geboren. Het verzetsleger. Uh, die uiteindelijk gevochten heeft voor een uh, vrij en onafhankelijk Zuid-Sudan. Uh, en er zijn ook uh, ja, verschillende ja, uh, moorden gepleegd uh, in 1991, een grote uh, moord. Dus ja, het is, uh, het is een historische stad uh, en, en ook een strategische stad... omdat het de, de hoofdstad van, uh, ja, van, van de staat Jongelé is. Ja, maar het gaat dus het gaat om, om natural resources. Hoe zeg je dat in mooi Nederlands? De bronnen van landen. Het gaat om, uiteindelijk gaat het om, om olie, het gaat om vee. Het, gaat om, om de, het loopt langs tribale lijnen. En dat lijkt nu allemaal weer op. Het klinkt allemaal zo hopeloos. Uh, ja, zo, zo zou je het kunnen zien. Maar als je het over de lange termijn kijkt... dan uh, is er veel, heeft er veel verbetering plaatsgevonden. Het is een heel jong land. Uh, zuid sudan is in 2011 onafhankelijk geworden. Dus dat is nog maar twee jaar geleden. Uh, sinds 2005 zijn ze begonnen om, uh, ja, om, om zeg maar overheden op te zetten, ministeries uh, en alles wat daarbij komt kijken. Dus het is, is een heel jong land. Uh, ja, maar daarom juist. En nu <laughs> gebeurt dit alweer. Ja, nu gebeurt dit <coughs> alweer, maar uh, er zijn vredesbesprekingen op dit moment. Mm -hmm. uh, en ze hebben ook al een, een vredesakkoord, uh, of een vredesakkoord in ieder geval, een akkoord tot een uh, ceasefire, een, een wapenstilstand bereikt. Uh, dus dat is, uh, dat is goed nieuws. En we hopen dat het inderdaad de rebellen ook uh, de wapens uh, gaan neerleggen. Is te hopen ja, maar gezien het feit wat er nu in Boor gebeurd is... is dat nog niet het geval. Pieter Buikema van de hulporganisatie ZAO, hartelijk dank. Dank ook aan Frank Evenblij. Ik ga vanavond kijken. goed. Op uh, Nederland 3 om 8 uur. Juist. Sport, mooi programma. En Stefan Popa, ik ben heel benieuwd naar het boek okay. dat binnenkort uitkomt. Ik zal het heel grondig bestuderen en doorleven. <laughs> ik ga je overhoren, Felix. <laughs> tot zometeen. Nieuws heeft een nieuw geluid. Welkom bij de eerste uitzending van Radio 1 Vandaag. Helemaal nieuw dus. Radio 1 Vandaag. Elke werkdag van 2 tot half 5. Radio 1 Vandaag. Met z'n drieën Bas, Jan en ik. Met Suzanne Bosman, Bas van Werven en Jan Mol. Op Radio 1 het nieuws van alle kanten. E-matching. Dating alleen voor hoger opgeleiden. Proeft u het ook aan?